Vispaard. Wordt het gedaan. Een vispaard, gedaan. genaamd. Een vispaard? Die ook al Een vispaard. Heb jij je laten verslaan door een vispaard? Is dat dan zo'n geweldenaar? Wel, ja, weer een. een geweldenaar is het zeker niet. Hij kan niet veel sterker zijn dan een konijntje. Oeh, dat verandert de zaak. Moet ik dat konijnachtige wezen een afstraffing geven?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 Ik heb er een voorgevoel van dat Rijn jou kwaad wil doen. Ja, maar ik ben niet bang, hoor. Hij klopt anders. Hij moet inderdaad hier zijn. Zo, uh, Reinje, wat kom jij doen? Dag, heb <lacht> daar heeft mij verteld dat hij bij jou een allerwonderlijks dierfde moet worden. Een vispaard. Is dat zo? Dat is wel zo, maar je treft het niet, want dat vispaard is op het ogenblik, eh, uh, uh, uh, niet thuis, uh, zie je? O, oh, allemaal, hier ben ik. Ach, ik zie hem al, dus dat is een <lacht> Erg sterk zie hier niet uit, hè? Wacht, jij maar op, ik ben sterk. O, oh! Joris, wat heb ik je nou gezegd? Maar hij zegt dat ik niet sterk ben, en dat ben ik wel... Nou, zou ik dat wel graag eens even willen zien. Eucalypta heeft mij juist verzocht om, uh, uh, nou ja, uh, dat gaat jullie ook niks aan. We zie je wel, ik dacht het al. al. Eucalypta heeft Rijn gestuurd. En met wat voor bedoelingen? Nou, zeg het dus. Oh, ik kan het ook eigenlijk best vertellen. <laughs> ja, ik moet met Joris vechten. Juist. We zullen zien wie van ons twee de sterkste is. Maar daar komt niks van boven, hoor. Dat wil ik niet. Hier in mijn huis wordt niet gevochten. Er wordt al genoeg gevochten in de wereld en in mijn boom gebeurt dat niet. Vergeet het. Dan vechten we toch zeker buiten jouw boom. Oh, ja, het best. Hier blijven, jongens. Buiten mijn wil ik het ook niet hebben. Nee, niet naar buiten lopen. Oh, lieve, help, dat gaat niet op. Hij luistert niet eens namen. Inderdaad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 maar Rijn is stellig veel sterker. Paulus is bang, dat dit gevaarlijke spel heel verkeerd zal aflopen. <lacht> Kijk die Paulus, nou eens bleek zijn. Het lijkt wel dat hij moet vechten. Oh, op op Paulus, tel jij maar zo drie, dan beginnen we. Ik niet hoor, ik tel niet zo drie. Als jij niet zo drie wilt tellen, dan doen we het zelf. Nou, oh, oh, doen jullie het al zelf? Nou ja, dan blijft het natuurlijk gelijk wie de telt. Vooruit, maar ik zou wel tellen. Maar ik ben er erg op tegen, dat kan ik je niet wel zeggen. Goed, wij zijn vaak. maar. Ja, het gezicht kan beginnen. Oh, oh, oh, oh. ik durf hard niet te kijken. Het loopt vast niet. Alles? Dat heeft niet net, Joris, gedaan, Boris? Joris, Joris, dat is heel knap van je. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Daar is niks aan. Ik heb hem naar boven geroepst, Naar boven geroepst, Doe maar. Ik had toch beter wel kunnen kijken. Dat had ik gezien hoe je deed. Dan was het was erg moeilijk om Rijn te verslaan, Joris. Ach, helemaal niet. Zal ik het even voor doen? Oh, nee, alsjeblieft niet blijven me af, Joris. Ik heb jou toch niks gedaan? Zo, oh, dat wil ik ook zeggen. En jij, Rentje, kom jij bij de schoon beneden? meneer? Ik denk er niet aan. Ten eerste kan ik zonder hoor, dat ik niet wegkom. En als ik het wel kom, dan zou ik nog wachten tot die verschoning van Joris weg is. Maar je kan daar toch niet blijven hangen? Hoor? Jawel, hoor. Ik hang hier het en als je eucalyptus ziet, zeg heren, maar dat ze vriendelijk bedankt wordt voor haar leuke en en dat ze nou maar zelf met je orders moet vechten. Oh, nou, als ik haar zie, zal ik het er oh. zeggen, Rijn? Ja, oh, dat kan je dan nou doen, want daar komt de huts aan, Paulus. Is het genoeg? Ja, dat wil ik wel doen. Maar nou niet, Eucalypta? Daar is nou geen tijd meer voor.